1 en twee, als we ontdekken dat ze er niet wonen, zijn ze de klos. Want dan wordt het geld wordt teruggevorderd wat ze teveel hebben gekregen. Of als ze haast afgestudeerd zijn, dan ontstaat er een lening die ze terug moeten betalen. En dan nog een sportbericht. Op het EK judo in Wenen heeft Elisabeth Willeboortse goud gewonnen. Ze versloeg in de finale haar Italiaanse tegenstander, Tanster in de klasse tot 63 kilo. Willeboortse was in 2005 ook al Europees kampioen. Judoka Guillaume Elmond veroverde brons in de klasse tot 81 kilogram. Het weer dan droog en helder. Daardoor daalt de temperatuur in het binnenland vannacht tot het vriespunt. Morgen overdag, dan weer volop zon. Temperatuur 16 tot 20 graden. Zondag iets meer bewolking, maar dan nog wel iets warmer. Dat was het. Meer nieuws op nOSheadlines.nl. 3FM. Zometeen extra weekend. En vanaf morgen op 3FM, kaarten voor 3FM Presents Jack Johnson in de HMH Amsterdam. ABB ah, verkeersinformatie. Er staat nog 70 kilometer file. De langste files op de A2 van Amsterdam naar Utrecht voor Vinkeveen 7 kilometer. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Eindhoven Airport en Waalre 9 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 westrichting Zaanstad voor de Koentunnel 6. En op de A50 tussen Arnhem en Os in beide richtingen 6 kilometer tussen Knoppen Ewijk en Renkum. Ja. Bij Albert Heijn is voordelig boodschappen doen kinderspel. Met deze week in de bonus. Pampers, drie pakken luiers voor maar 24,99. En een kilo voordeelpak rundertartaar voor 4,99. Gewoon bij Albert Heijn.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 Outservice noemen we dat. Kijk voor meer service door kennis op ADP.nl. Het Oranjebal is goed. Ja, Oranjebal beïnst. Het waanzinnige prijzenfestival. Hier, een borst cool vries met no-frost voor maar 399 euro. Oranjebal Check de folder, ga naar de winkel of insolijn.nl. Zegt Zubin, we zijn Ja, wat is het? Zie jij? Die schoenen daar in de hoek. Ja? Trek aan. Hè? Die met die naald haken, we ja, ja, precies. Die, ja. Dan word je net zo knap als een vrouw van Beginstein, hè? Oké, okay, oké. even. Oh, ja. oh. Oh. Oh. Oe. Oh. Oh. Wankelt. Oh. Oh, geel, man. oh. En allemaal Oh. nu ook hierbij. <laughs> Ik zie de niet. niet. meer zitten. Dit is een voorjaarscollectie van sectoral en ons extra en de verende beursjes bezig. in. Met in de kracht netjes afgezette knap roze motieven in de kleuren roze, bruin of groen. Mooie kraag Jimmy Lee draagt als een belt een extra weekend fles open. Een fles open. Dat is mijn fles open. Stil, eh, waar? Ik zou het op verlopen. Hey, hey, hey, hey Jimmy, je bent bijna aan het einde van de ketchup. Kijk, kijk kijk uit. Hoezo, einde van de ketel? Jimmy, je moet stoppen nu. Jimmy, Jimmy, nu. stop, Jimmy, stop nu. Stop het! Stop, stop Jimmy! Oh, nou daar in het niet meer zijn dingen van horen. Van Jimmy. Maar goed, On de show! Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM, Serious Radio. Here we go, en dan nu... Stekstra Weekend met Michiel Stekstra en Hans Lagerveld. Oh ja, en die Jan Beekman komt ook. Het uh, oh, wordt wat bespannen. 3FM, extra weekend! Van ze willen we, we willen gewoon wat nieuws van ze. Dat ja, is het, het gewoon, gaat he? niet gebeuren, ze hebben en, pauze. Hebben ze pauze? Ja, en als ze dan e echt iets nieuws willen, en dat willen we, dan wil ik eigenlijk dat het gewoon klinkt als Sam staan. Ja, eigenlijk wel, hè? He? Het Bruce Springsteen album. Ja, dat Springsteen. Ja, Fuckin' nee, ja. wat een goed album was dat zeg. Ja, de Killers. Ook leuk. Met Spaceman. Ja! Yeah! Oh, nou echt. Dit is hem hoor. De eerste echte officiële zomerse weekend van het jaar. Het Vandaar dat je het aan hebt. Ja, vanuit jij, man. En, hou je dit aan? Het wordt 25 fucking gehouden ja. dit weekend. Pizza! En nu is het min 15 nog. Koud hè? Ja, dat komt omdat de ijsjes kwart naast elkaar staan oh. Nee, we nee, man, het het is natuurlijk. Oh, helemaal natuurlijk anders. Als ik er lekker weer. weer. En toen uh, Bartnet die zavenduur draaide, hoppa, Cabrio. Wat oh, heerlijk dagje op. Oh, god, ik heb met geen. Oh, cabrio. cabrio, ik moet nee. zeggen, ik heb een blik over. Met open, Nee, ja. ik, ben, ik ben echt, ik heb even zin in. Ik ga barbecueën dit weekend, hoor. Echt waar? Ja. Mijn ik sta niks verbaasd dat ik het vorige week drie keer gedaan heb. Ja, nee, ja, maar je hebt het. En koning... ook gebarbecued. Ja, ja, oh. Je hebt het gedaan op een barbecue. Nou, ja, heet man. Door ja, ja, Wonker Vlonker. Ja, je je zat om heet, heet te komen. Je moet snel nou weer weg, hè. Ja, sorry, je zat om heet te komen. Oh, god, zwak zaad. Oh. <laughs> <laughs> erop. Bevlappen. ik heb iets. ik heb iets. <laughs> Moeten dat geen bieflapjes zijn. Nee, maar ik heb uh, zo'n uh, ik heb voor mijn uh, verjaardag heb ik een uh, klein barbecueetje gekregen voor op tafel met bijpassend koort. Ja, met bijbord. Ja, die heb ik van jou gehad. En dus nu kunnen we gewoon uh, je zet de barbecue zet je gewoon op tafel. Ja, neer. maar gast, dat is toch gewoon gourmet nee, dan? Nee, dit is echt uh, gewoon echt uh, grill uh, steengrillen dus. Nee. Ja, het is gewoon zo'n zo'n echt zo'n barbecue. Het is heel gezellig. Maar op tafel in de mini vorm. Ja. De barbecue. ik heb, ik heb ook zo'n ding. Noemen we het de bakpan thuis? <racht》> de bakpan. Ik loop je een beetje te, te, te kutten, nou hè? Eh. Nee, laat maar. Nee, ik, ik, ik, nee, eh, ik vind het leuk Lama, voor je. Nee, ik vind het leuk voor je. Moments go. Maar, maar, nemen, maar he, hebben we zin in het zomers weekend, of zomersweekend? Ja, wat? natuurlijk hebben we zin. Want je God, toch wel, man. De, de God. De God. Alles staat, De, de roze staat koud. Ja, ja, ja, ja. Het wit bier. Ja, ja, ja, ja. Het grijze citroen is al gesneden. En maandag wordt het een mooie dag, want dan ga ik zo meteen uitgebreid op terugkomen. Oh, echt waar? Ja, maandag wordt het echt een prachtdag voor de mensheid. Oh, voor de mensheid? Voor de mensheid. Oh. En wat dan? Voor de mannelijke mensheid. Porno? Oké, ja, oké, Nou nee. Hoog, ik, nee, nee, beter. niet. Nee? Maar um, nee, ik ga het er meteen vertellen. Het is, is, is een, is een, een tease. Een... een officiële Oh, tease. Een officiële Oké, hard mensen, zometeen niet. Ja, dat gaat wel lukken hoor, maar is maar Maar nu is. Hé, hey, wat?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 Ik pak even de fiets erbij. Ja, nou. Die... Dat is nog niet nee, te goed. hoor. Hij moet op 78 toe. Meneer de radiotechnieman, laat u ietsjes vallen. We zitten daar. Ja, nou, iets, langzamer. Oh, dat oh, is niet zo, hè? Wacht even. Dit zijn de <telefant> staats is er nu, hè? Ja, nou, hè. ja. Die staats toch, dit. Ja, dit is. Oh, ja. Ja. To... ja, nu hoor ik het ineens. Nu slaan. Nou, nou. Wat denk jij, waarde collega? Komt er ooit een moment dat ze niet door Lietjes heen gaan praten op de radio? Nee. Uh, nee. Zullen wij niet... Oh, zou het niet liggen? Ik denk het ook. Nee. nee. Wij zijn het slechte voorbeeld voor de nieuwe generatie. Ja. Als dit het begin is, dan hoop je dat het einde snel en zicht is. Oh, wacht even. Het schijnt trouwens, waarde collega. Yeah. Maar het zijn geruchten. Dat zal voor 18 jaar een boot op de Noordzee gaan gebruiken voor het verspreiden van radio-signalen. Ik heb het ook gehoord waar collega mijn reactie was. Absoluut ja. Absolute cool, Nou, dat gaat nooit meer. Laat er weer terug gaan naar het heen. Dus ik stap nu in de teletijdmachine. Oh, nou. dat is leuk origineel. Dat is een grapje. Van Peggy Lee. Oh. Maken wat is er zo leuk is aan aankomende maanden? Wat is er nou in godsnaam zo leuk aankomende maandag? Ik ben zo nieuwsgierig aanstaande maandag. Is het boepkweek? Sorry, ja, dat is een, een ding. dat we Boer, vandaag, boeren, nee, huh? boobquake. Boobquake. Ja. is vandaag nee, boepkweek, boepkweek. Ja, is ze vandaag gisteren ontstaan op het, op het internet, het wereldwijde web. Boeken, dus dan kun je ze kweken eigenlijk. Als nou, je ze niet nee, hebt. net op het is een,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 Dus fantastisch. En je ziet het overal terugkomen... dat mensen pikken het op. Al oh, te gek. Boepquake. We gaan maandag uh, diepe decolleté's aan doen. Chibbe is de hele klerenkast al doorgegaan. Dus het wordt echt... Uh, en Chibbe op naaldhakken ook, hè? Ja, nou, ik hoor het net. Maar er komt een decolletéje bij. Dus maandag wordt het een topdag. 25 graden. En Boepquake. Klinkt als... Uh, Wauw, wat goed, zeg. Hey, Hoi, maar he? wat nou als er ooit iemand beweert... dat mannen uh, met hun penis voorzaker zijn van aardbevingen? Dan moeten we de boel uh, laten waaien. Moeten we wel... Wat moeten we dan doen? Nou, ik denk, Chibbe. Uh, ja, dan word ik het nou ja. Daar is hij weer! Zo makkelijk Gerard. Dat nee, is niet makkelijk. Ja, nee, het is moeilijk. Het ja, de ja, wat moeten we doen in ja. godsnaam? Uh, Vertel het. Uh, oh, pardon. Uh, je hebt, je hebt, je hebt, jij gaat wel als een vrouw verkleed. Gewoon, oh, moet je hem dan uh, vastbinden? Zo horen zit hij het voor zich. Uh, nou. Ik heb er een gesprek vandaag over gehad, toevallig ook, over oh, dit onderwerp. kan geen doel van zijn. Met uh, ja ik durf de naam niet meer te noemen. Jodie Bernal? Ja. Ach. Uh, Jodie Bernal heb jij vandaag gesproken over, over, over vrouwenkleding onderwerp. dragen ja. En, ja. ja, het is namelijk zo dat we allebei iets doen in het weekend. We gaan verkleed soms, zijnde als travestie. Hé? Hey? Sorry, ik ben even volledig met kom uitgeslagen ja, verdom, er zit nog lippenstift op je. Ja, nee, ik wil het eigenlijk gewoon niet vertellen. Kippen gaat gewoon als, je? Kunnen we je inhuren? Maar ga je dan samen? Ga je arm in arm als dame? Soms, dat gebeurt niet heel vaak, want meestal worden gewoon solo geboekt. Solo gewoon Oh, geboekt. Nee, maar dit is echt geen grap dit. Maar die jongen die doet dat in zijn vrije tijd. God, die jodi. Kijk, van jou snap ik nou wel, man. die hij Ja, is daar nog niet aankomen, hè. Maar als ik het goed begrijp... En dan loop je in vrouwenkleding een beetje over, uh, over de, de, de straten van Nederland. Ja. Maar en, ik ben, niemand herkent mij. Ik maar wat, wat, wat, wat is dan de kleken. kick om, om mannen op te pikken of juist een beetje scouting voor girls? Het laatste? Nee, het is een combinatie van die twee, dat is het om heel eerlijk te zijn. Het, ja, nee goed, laat maar, Ik jongens. moet het even verwerken nou, hoor nee, jongens. Uh, uh, als ik dit had geweten had ik wat anders aangetrokken. Ja, ik had gelijk een tweede biertje ja, op betrekken. Maar goed, dit, laten uh, we even heel uh, stoer zijn, anders dan uh, ik, maandag ik is het dus boobquake. Boobquake. Dames.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 Zaten we een ik heeft de handen vol aan... Nou, uh, ik ja, komt er ja, al ja. rondborstig vooruit vooruit dat hij er leuk uitzien <laughs> vindt, geloof ik. Ja. Ja. Extra weekend op 3FM! 3FM. All oh, for music. De Nieuwe. Pearl Jam. Love, love, Aura Dion. week is scouting for girls. FM. FM. Every night, I remember that evening. The way you looked when you said you would leave it. The way you cried as you turned away.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 I'm Is er niet tegen bestand. Oh mijn god, hier zijn ze! Good job. bij Vindersdag en nu... Schu, schu, schu, ja. Dinsdag! dinsdag raamstaande dinsdag. En het is niet normaal wat mensen daar voor over hebben om die man te mogen ontmoeten. Dat is zo raar, want hij heeft mij een hit gehad en hij, uh, hij, hij is van de mannetjes. Dat vind ik nog het meest heb Heeft je al gemeld <laughs> nou, niet? Nou, Chibbe oh. produceert uh, dinsdag. Oh. Sterker nog, ik ben erbij. Ik, oh. mag hem, uh, ik mag hem welkom heten in de studio. Dan mag ze. Hallo Adam, met, met open arm. Hallo, ja, met you can, open arm. Ik zit Nou, niet helemaal. Hou ik Ja, I'll take the chair, fijn. <laughs> Sorry. Dat <Sorry. laughs> we zijn we er vandaag. Oké, wij zijn toch van die rare dingen die jibben. Dat die gewoon hier als uh, vrouw. Ja, we houden gewoon van Met Jody Benalle. Ja, ik weet het wel. Nee, we niet. houden gewoon van hem. Hij was bijna weg geweest. Jibbe. Maar we hebben uh, hem met baal. een beetje slaarzooging. Krijg dus, krijg dus Hij krijgt nu twee nutsen. Tjus! Hey! hey. Oh, maar dit is er gelijk in een pakje boter. Dat zeggen vrouwen altijd, ik Mooi, heb van die miniatuur dingen. merk hem Dit uh, is dan een klein linko's. pakje boter. <laughs> Even kijken, we heb je voorkeurig hier? Oh, dat zijn allemaal bedoeltjes. Oh nee, en ook wit is er. En uh, classic. Wat wil jij? Uh, de minst grote. De minst grote een beetje last van brandend maagzuur Maakzuur en een opgeblazen gevoel. Ja, god. En dan zou je net geen rennies bij je hebben. Ik kan eentje midden slaan, dat is me vorige ook met de telefoon gelukt. <laughs> ja, nee. Ik... Oh, daar heb gesproken. Ik heb de baas daarover gesproken. Oh. oh um, want... Je mag mezelf gaan betalen. Nee. Ja. Oh, wat leuk. Wat nee, dat zijn dat de geval. kosten? Heb je dat al? Ja. Ja. Echt serieus? Ja. Oh, zuur dit. Ah, dat is zuur. Ja. Ja. Nou goed, ondertussen hebben we hier een ijsje. Wat dan weer? En uh, ondertussen hebben we ook verkeer. Als je het nou niet ophoudt, dan krijg je toch een schop onder je reet. Uh, John. John, Kom op man, dat is toch een beetje hoor. Dat zou ik wel eens ja. willen ja. zien. Doe, Doe, weleens ja. Weleens ja. Willen. Ja. Doe we dat nou niet? Even relaxed, man, wat is het nou weer? Uh... Omdat ik een veel mooier figuur heb uh, dan u, bent u jaloers geworden. Nou, ik, ik ga weer over naar uh, de, de man die er nu zit. Ja, oh, sorry. Edwin de Gersen zit daar, hè? Nee, hey, Jalo, ja, kan ik wel bij aanhoorden dat hij een mooi figuur heeft. Dat is toch niet normaal. Ik word ook nog weg, omdat ik beter in bed ben dan nu. Ik kon het dus ook John zijn hoofdkeller doorheen. Die zie ik ook nee, erg Is een vrijdagmiddagborrel? Ja, ik geloof dat het begonnen is, hè? Ja, zo! Ja, het is gezellig hier, hoor. Wat wordt er geschonken op vrijdagmiddag bij de ANWB? Bier. Gewoon bier? Ja, bier. gewoon bier. Dus het moet niet te duur zijn. Old fashioned bier. bier. Mag er niks kosten ja, natuurlijk. hoor. Nou, Terwijl John Zahouka zingt... Zal ik gewoon beginnen? Sorry. Begin maar gewoon, hè? Oké, okay. er staan nog files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Nou ja. zo Zoek de Woude, drie kilometer. Voor Hoge 2 twee... Weer niet. Nee. Op de A4 van Amsterdam naar de Haagstad voor wouden, 3 kilometer. Op de Ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. A27 van Gorkum. Maar... Die Fasjon vind ik erg mooi. De uh, ja, Worm. De A27 van Gorkum naar Utrechtstad voor Hagenstein 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn daar dicht. En op de A5. <laughs> Lukt je niet, hè? GELACH <laughs> Dan komt, komt er zo ook aan. Maar dat, uh, dat, is... dat is redelijk normaal voor dit tijdstip. <laughs> ja, ik zal ja. borrelde, hè. ik Niks in de hand, hoor.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 De Bob, dat is uh, Sejons ook. Prima, Oh, oh, oh nee, ik hoor, dan wordt er niks. We hebben er wel een paar afgesloten treinstroken bij jullie. Uh, ja. vanavond, dan kost, een, ik kost, kost een beetje boete bij jullie? 25 euro. Oh, ja, zie oh. ja, dat heb je dan. Ja, uh, ja, ze dankjewel, Edwin. Zullen we een connectie. zetten? Mag ik eventjes, voordat je gelijk uh, Ramani Bamba met uh, weer intro erin gooit, een momentje? Geen ijsje eten. Even, uh, ik wil ook met nootjes. Hebben die nog? Iets van de kleinste. Als het iets groter is, is het wel met nootjes. Echt waar? Terug met die zak, ijs. Hey, wat zijn we nou? Kom maar terug met die zak. Eh. Nou, rustig even, cheer kom op. We gaan om een ijsje hier, hè? Kijk eens, ach, wat lekker. Vangen. Oh, oh, ja, ja, eerlijk. Eventjes uh, alle geluid uit en het ontdekt. <kugels> nou, ik vind hem heel, heel oh, ja. uh... zacht. Zullen ik het ook even doen? Hoezo? Eisseizoen begint. let op. Oh ja. Oh kut! Wat doe je nou weer? Ik laat een flikkeren. Dat is een, voor jou een leuke woordkeuze ja. Nou, dames en heren. 6 over wacht. Extra beeke! Ja, Michiel Feindstra. Doe hem ook in je mondje, maar oké. Okay. Dat heb je waarschijnlijk? Ik wil met nootjes, ook wel met nootjes. Nou, ehm, um, oh ja. Eigenlijk, dat is dan wel even vrijdagavond. Dat is natuurlijk wel wel We gaan naar Zuid-Houden. Maar dat is gewoon heel helder. Allee, ik kan niet, maar volk ook wel niet voor. Het is af af tot 100 punt puntie. Alleen in de kustenfinanciën blijven het minimaal steken op de plus 3 graden. Morgen opnieuw draaien we zo volop zondag. Het hebben natuurlijk al een paar gaan We aan vandaag 25 graden. Zondag wordt het boven de 20 graden. Volop zondag en maandag 25 graden. Een diepe is. Wow. Nou. Hou je dit aan? Ja, waarom dit niet? Dit nou weer. This is the story of a girl Who cried a river and drowned the whole world And while she looked so sad in photographs I absolutely love her When she smiled The story of a girl who cried a river and drowned the whole world. And when she looked so sad and full on the grass, I absolutely love her when she smiled. She's sad. She looks so sad in photographs, I absolutely love her, this is the story of a girl. Oh, mm -hmm. Je hebt het te pakken hoor. De enige echte voicemail van All-Star DJ Chippie Chips Sma. Ik ben er een van niet. Waarschijnlijk ben ik heel erg druk met een stappen op dit moment. Doe je me ook geen boeken? Mail dan nu. Met chippie at fmnl Of spreek nu mijn voicemail in naar de... Jodie, ik ben er nu even niet. Spreek wat in naar de piep. Ciao, ciao. Hé? Hey? God. Ah. Jodie ah. Bernal. Dat is <laughs> een voice <mail> nu. <laughs> zeg dan, zeg hem, dan. Zeg dan. Zeg, zeg, zeg, zeg, zeg. zeg, moment, pak hem, pak hem. Hey Jodie, ik zie je nou, morgenavond. Pak hem, pak hem. Morgenavond, pak hem, 11 uur, in uh, Travestietpark. In jurk. In Travestietpark. Die dag geloof ik het alweer niet. Dan is dat weer gelijk niet waar. Ja, het is wel waar. Nee, want volgens mij, ik, uh, ik zeg, uh, daar ook bij. volgens mij, uh, zou je dan zeggen, doe jij... Uh, Silvane Sonja outfit aan. Nee, maar dat is al lang besproken, man, wat we aantrekken. Nee, maar je, je, Volgens mij zeggen travestieten onderling niet. trek je je travestietpak aan? Nee, echte, echte, echte nee, clowns zeggen nee. nee. dat ook niet. Ik zeg. Clowns nou, Dat doen ze niet. Dat is zeg, hun. trek je travestietpak aan. Ja, nee, maar. Je, je, als je mag echt, ik, ik het echt... voorstel op, inmiddels ophangen? Oh ja. Rustig met die telefoon, Michiel. Nee. Oh ja, die zal eerste, eerste je niet eerst telefoon. Telefoon er niet meer betalen. Dan kook ze wel gelijk in de, per pallet en dan schildert het weer in de kosten. Goed, dat was telefoon. Ligaga Beyoncé. En daarvoor Nine Days van. met Absolutely, Least. story of a girl. Laat in godsnaam iemand dan professioneel blijven. <laughs> um... Extra weekend. Ja, brievenbus. een kleine blik in onze brievenbus.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 Dat wil hij dus, daar wil hij dus een, uh, leuk. Ja, ja. Kun, je, kun je dat naar hem mail of zo? Of, ik uh, zou kijken wat ik voor hem kan doen. We zijn natuurlijk ook de boeken als band. We zijn als band de boeken, met de, met, met de kazoo, hè? Ja, we zijn gewoon de boeken, ja. no problem. Komt helemaal goed, dus uh, ja. laat een, uh, stuur een fax. Hoe zullen we noemen, de keiharde kazoo's? De keiharde kazoo's, ja. Het keiharde kazoo-combo. Ah, klinkt wel, hè? En dan kun je je weer erbij krijgen als gastvrouw. Ja. <laughs> In cocktailjurk, toch leuk op een feestje. Hé, hey, en, eh... Uh... Nou, we nou, faxen mogen, hoeveel ik ja. dan niet. 035 677 2076 035 677 2076 Die fax staat wagenwijd open. Dat klinkt gek, hè? Ja, ze zullen we even dichtgooien, uh, hier? Je moet die klep dicht doen, anders kunnen we geen faxen. Oh. Maar de vraag is... Zijn er al faxen? Zijn er al ja, mij nou, hoor. Kijk eens en faxen. Ik heb zo'n stevig beet. Oh, oh, oh. Zijn er ook leuke? Ja, ja. Voor in de muzikale neuken. <laughs>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 Dat oh, is een hey. Twitterfax. Hey. Ja. En ondertussen krijg ik alleen maar binnen. Uh... Extra weekend. Jingle service. hele, oh, hele stapels en stapels. Stapels. Stapels. Stapels. Zullen we er weer van, een paar doen? Uh, ja, ik heb hier Nelke bovenaan, die is 5% uh, gemaild. En ik heb hier uh, Norbert Smelt. Ouders we hoeven alleen maar een, een, een, een, een titel uh, ja. te verzinnen. Zal ik even gewoon, dus Zullen we gaan wat doen? Ja. Okay. Dus, uh, Van die heeft een uh, programma op Radio Tessel. En haar programma heet Nu Nelke. Radio Tessel. Nu Nelke, Nu Nelken. Maar het allerergste is wel dat Chibbe hem inspreekt. Oh, nou, daar wordt lachen, dames dus, uh, en heren. Chibbum in. Nu Nelken op Radio in. Tessel. Extra weekend. Jingle service. Hallo, ik ben Chibbe en je luistert naar Radio Tessel met Nelleke... Na nu. Jezus. Goed. Zeg het dan ook nog een keer, keer goed, man. Nu Nelke. Hij uiterst nog Even terug en nog een keer. Nu Nelke. Extra weekend. Volging 2. Jingle service. Hij gaatje, nu Nelke. Radio Tesla. Nou, ja. ik vind dat jullie het beter doen. Oké. Hebben wij eigenlijk ook wel, ja? ja. Zal ik hier nog even eentje doen? Dan even Doe kijken even. hoor, uh, jongens, alles goed met jullie? Uh, zou ik misschien een keer langs mogen komen? We zullen kijken wat we voor je kunnen doen. En dan wil ik ook nog een jingle. Uh, wat staat hier? Oh ja, hallo. Hallo, hallo ik ben Gerard Ekdom en ik luister altijd naar Norbert Smelt. Omdat hij altijd de leukste en de lekkerste en de heetste hits draait. Ik ben ijsje smelt. Ja, ik midden in de jingle, gek! Nou, ik ben midden in de jingle, hè? Gerard ik... was toch klaar? Nee, ben nou klaar? Ja, maar ik moet ook nog even eentje doen oh, voor Norbert. Ja. Norbert Smelt? Ja, ja, je ijsje smelt. Ja, Hallo, ik ik Hallo, ik ben Michiel Veensta. Nee, dat moet ik doen. Hallo, ik ben Michiel Veensta, ik luister alleen naar Norbert Smelt. <laughs> het is een muggie hier. Even, uh, ja. En ik luister alleen naar Norbert Smelt als hij veel muziek draait En anders niet. Volgens mij ik hier kapot gemaakt heb je alweer iets kapot gemaakt? We was ook nog eens op geld! Het is mijn eigen deze stoel, hè, die ik kapot heb gemaakt. Nou, dat, nou, dat was hem wel weer. Ehm, uh, Corné de Jong, willen we die nog eventjes Oh ja, die doen we ook nog even, dan hebben we er weer een paar gehad. Corné de Jong op Omroep IJsselmond. Ehm... Um, ja, ja. DJ uit Omroep IJsselmond. Oké. Okay. Okay. Ja. <coughs> Mooie studie alweer. trouwens. Extra Weekend. Jingle Service. Corné de Jong. Omroep IJsselmond. Graf Harry, A ik, denk, ik vond hem heel mooi. Op het uh, gehinnik van Thierbenaar misschien. Waarom uh, hinnik Thierbenaar eigenlijk? Geen idee. Wat is er aan de hand? Misschien gaat hij verder naar een, een paardenclub. Oh een oh, ja. paardenclub. Heb je dat kutpaard weer? Ja, zie je wel. Graf ja. muziek uitkomen. Kunnen we dan nu uh, afsluiten? Ja. post voor Gerard en Michiel. Zo. kom maar door. Kijk op extra-weekend.nl Gezellig. Of stuur een briefkaart ook naar postbus 293x0. Ja. 1202MA.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 Dat is... Het je terecht deze al? Ja, oh, ogen, denk ik wel. Je deze hoort Ginger Ninja, die was Sunshine. platen die dat zijn, liefde op het eerste gehoord. Sunshine, Gewoon meteen binnen. Ginger Ninja, zo heet het Kerst. De nieuwe single heet... Sunshine. Ja. Heb je al die berichten hebben al gehad, hè? komt die aan dan? Of komt nee, die komt aan, aan, hoor. Sunshine wow, wow, wow, wow, call, En dat zal over de eerste uur. Extra weekend zometeen. Melden wij ons weer. Voor u twee. En ik moet hem even draaien. Gewoon even een stukje rack and roll.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 Ja, hoor. Dit is je dag, Peter. Er ligt 4000 euro voor je klaar. Zo, moet ik dan iets raden? Of een nummer kiezen of zo? Nee, je moet naar de Citroën dieren. Dan krijg je 4000 euro korting op een nieuwe jumper. Die rijd je dan al vanaf 16.310 euro. Geweldig, geweldig. 4000 euro, jongens. Zo, die gaan op de banken. Kortingen tot 4000 euro op de Citroën bedrijfswagens. Kijk op citroënactie.nl. Citroën, Citroën creatieve technologie. Wordt ook maatje. En geef iemand tijdelijk een steuntje in de rug. Kijk op ikwordmaatje.nl waar jij nodig bent. Een initiatief van het Oranje Fonds. ik kan ik je helpen? Dag mevrouw, ik wil een bedrijf starten. Welke vergunningen heb ik dan nodig? Daar kan ik niet direct antwoord op geven. Oh. Maar u kunt het beste eerder op wetstrijd te serveren. als we het maken met medewerken medewerker... en die zou je naar moeten kunnen informeren over de vergunning... Uh, sorry, maar wat zegt u? Dat zal ik nog even herhalen. Eer Sneller thuis in wetten, regels, vergunningen en subsidies. Vanaf nu gaan ondernemers naar antwoordvoorbedrijven.nl.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 Aan nou, de B-verkeersinformatie er staat nog één file op a 1 van Amsterdam de Amersfoort. tussen Gooi Meer en Blaricum 3 kilometer. 3FM. Zometeen extra weekend. Huh? En deze week op 3FM. Kaarten voor Rock Werchter en het Sigetfestival. Goed nieuws voor alle werknemers die niet in aanmerking komen voor een leaseauto.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 het is Korting Vierdaagse bij weekamp.nl. Vier dagen lang heel veel korting op bijna alles. Ontdek snel jouw voordeel bij weekamp.nl. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. Extra weekend. En Michiel! Zanger is dood inmiddels, een paar maanden geleden, is hier overleden. De zanger van de uh, nek. Die lult niet meer over zijn nek. Nee, die, uh, die wordt niet meer met de nek aangekeken. Had hij zijn nek gebroken? Nee, uh, ik weet niet wat het is. Uh, oh, een beetje raar allemaal. Ja, ja, maar goed, de nek, ja, uh, wat, wat heeft hem genekt? Het heeft, <laughs> ik wou hem net maken. <laughs> <laughs> Vliegenafvang op de vrijdagavond, dames en heren. Dat kan me één ding betekenen. Extra weekend. Precies, het was uh, Baby Talks Dirty. 0 1336 Rijden! 1336, Ze zitten voor je klaar! <middly> ah, naar na, na. 3FM! Ja! Ach, kijk eens, we hebben inmiddels ook uh, Chibbe 2.0 weer. Is dat zo? Ja, kijk maar. Oh! Is het al maandag? Is het dat... al? Ah, yes, wow. Ja, zeg je het maar. Wauw, dat ziet er uh... ineens goed uit. Volgens mij is Boeppekjes al begonnen. Oh, daar is die weer shit. Tim, maar 2.0 tot al een boekweek. Ik geloof dat ik liever haar even hier heb staan. Oh, prima. Ik ga weer met, met de jongens. Niet met stoelen gooien. Kom maar, hoor. Ik heb er straks asperges gekregen. Oh, oh, oh. gaat hij weer? Dan ga je toch heel zuur pissen. Jij ontzettend. En de lag een laagje, je weet van die boter, hè, gaat er overheen. Ja, ja, ja. En dat, dat zit dus in mijn bovenlip.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 Heerlijke spullen overheen gespoten, after sun. Oh, <laughs> en uh, en uh, ik heb de uh, deo lucht verfrissen. Oh, maar maar, maar is hoe het je, het je, je, nu dus, heb je de, de, de geur van gisteren de boter die bovenliep... en je kijkt naar decolleté van Chipper 2.0. Ja, ik, ik word ook helemaal gek hier. Dit is toch een mooie, mooie boot, combinatie. Boter, combinatie. Ja, dat is toch wel fijn, hè, dit. Nou, avant, dames en heren meisjes. Het is zover The Voice Lift.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 Extra weekend fles open mag ik wel zeggen, want vorige week uh, heeft uh, Michiel Veenstra er nog een uh, telefoon mee gesloopt, ja, waardoor de telefoon inderdaad kapot was en uh, de fles open nog steeds heel was. Ik ben nu aan het sms'en met de baas en uh, we komen er wel uit zeg. We komen eruit. uit. Dus als ik, uh, laat ik zo zeggen mensen, als ik de komende zomer weer drie weken lang Giel inval, dan ja. weet je dat het, uh, ben ik wel over uur aan het draaien om mijn ja, telefoon af te betalen. Er staat ineens op alle campings te draaien. Ja, en dan, ja. <laughs> dat, dat, dat heb ik je weer dan voor, voor oh, de ja. campingtest. <laughs> it. Uh, en um, de enige echte officiële extra weekend strooifoto wil je natuurlijk ook nog. Maar ook een dvd. Film. DVD. De oh, oh, Zo'n film, toch? Ja, dat is een film. Het is een dvd. Zo ja. De hel van 63. Een prachtige film met een heel zielig einde. Ondanks het weer besluit het bestuur van het Friese Elstede Comité... onder druk van de media met de kleinst mogelijke meerderheid van stemmen... dat de Elstede toch doorgaat. Tussen de duizenden die een startbewijs verhogen... bevinden zich soldaat Henk Buma, Cas Jansen... zoon Sjoerd Lelkema, Laurens van der Akker... arbeider Kees Verwerda, Chris Segers... en verpleegkundige Annemiek, KVA van de Vlo in het een holt. Alle vier we hebben ze nog reden, reden om deze de tocht der tochten te rijden. Door, door de dramatische en heroïne gebeurtenissen. Zat he? deze steden ook voor Henk, Stuart, Kees en Annemiek als, als een van de meest legendarische de de de geschiedenis. Toch lekker, we hebben net een ijs We gaan nu een film over de steden weggeven. Koud, hè? Nou, Ik weet het niet hoor. Niet mijn best hoor. Ja, als jij film. Dit hele pakket is voor jou. Als jij weet wie dit. Is. Ja, het is net een beetje alsof ik een beetje te vaag tafel zit eigenlijk. Nou, nee, zien... zeg maar wel ja, de thee hier. <gigs> ja, het is net een beetje alsof ik een beetje te vaag tafel zit eigenlijk. Zo, <hans Indistinguïe> mag hier nog één keer. Oh, nu zeggen we heel erg. het uh, Nog een farion. Ja, het is net een beetje alsof ik een beetje te zwaar getafeld heb, eigenlijk. Zo klinkt hij een beetje scherend Ja, het is net een beetje alsof ik een beetje te zwaar getafeld heb, eigenlijk. Ja, verdomd. Wel dezelfde hoofduitbedekking. Dat wil ja. Met een zwaar lift op wacht <laughs> <laughs> no, lift. Lift, licht, sorry. <laughs> uh, als je weet wie dit is, bel dan onmiddellijk op 019-019-1336. Ik ben 1336 Ik ben 1336 336, hallo. Extra weekend op je radio. Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Die ja. is me met Bram. Bram? Oh, oh. ja, ik wist, ik wist niet zeker. Het is ik. Bram. Bram! Goeiedag heren! Ja maar Bram, Bram! Hey, uh, nou ja, wie denk je dat het is, sorry, wat zei je? Wie denk je dat het is? Ja, wie het is, ja. Nou ik eh, uh, ja met dan denk ik toch aan het Friesen koop, maar ik ga dan toch maar voor Ron Brandstede. Nee. Nee. Ja. Ron ja. Brandstede! Ik, ik, ik zo, Ron kan Bramstede. even kijken of het toevallig hoe kom je daar nou bij? Ja goed, ik denk tafeltennis hè, dat moeten we zijn. Ron Brandstede, nou Ron, goedemiddag. Weer er weer. Ah, ja, Eh, uh, Ron. Ron. Ron? Ja, ehm. Um, Ron? Oh. Eh, uh, Ron? Zo. Uh, nou, om heel eerlijk te zijn Bram, het is niet de tafel tennis, maar hij zegt uh, ik heb de zwaar getafeld. En als ik dat zo hoor, dan volgens mij uh, heeft Ron daar ook wel een beetje last van. Nou hè, dat Dat is niet goed hoor dit. Die kegel ook. Um, nou, uh, Ron, ben jij je toevallig? Oh, is niet best, dat is dus een parende zeekoed, dit man. <tie <tie dat kan niet waar zijn. Um, nee, ik, ik ben bang Bram dat het niet klopt. Oh! Shit. Is hij weer ontplost? Nee, hij heeft hij wat aangegeven weer. Go oh, het Bram. Uh, helaas, Bram. Het is niet goed. Nou ja, helaas, dan wens ik jullie een goede avond weer en succes met de uitzending. Dankjewel, we het hard nodig hebben. Dankjewel hè, fijn weekend jongen. hallo met radio. Hallo Michiel. En Gerard natuurlijk. Ja, ja. En wie ben jij? Ik ben Michiel. Oh, vandaar. Hallo Michiel. Michiel! Welkom Michiel. Goeiedag. Veenstra, Veenstra! Nee ja, dit is een andere is Ja, een andere. Oh, wie dan? Dit is een andere. Welkom Michiel. Nee, nou. ja feitra nou, ja uh, wie hebben we verbouwd <laughs> uh, ik denk dat het Erik onze is Eww. Eww. oh de voornaam klopt zo, zo. ik denk Goh. hij gand... ja het is net een beetje alsof ik een beetje te zwaar getafeld heb eigenlijk ja je begon goed maar ineens woop maak je zicht ja, naar links het is net een beetje alsof ik een beetje te zwaar getafeld heb eigenlijk dus een beetje in de schaatsen dat komt omdat we die film niet meer uh, hebben ja weggeven, het heeft niks met schaatsen te maken het was vast wel eens een scha scha scheef schaatsen schaats Weleiden, maar ja, precies. Uh, uh, uh, uh, wat we gaan een hint geven <laughs> Uh, sorry Michiel, yeah. maar uh, toch bedankt. En de hint yeah. komt in de vorm van uh, de altijd juiste imitatie door collega Gerard Ekdom. Misschien wel uh. muziekje erbij van net. Heb je dat nog bij Oh, erop? wacht even. Uh, we Dan nog... komt hij ja. wel helemaal. <laughs> Terwijl, dit is uh, een, een, een vrij onmisbare hint. Een hit is een plaat die op dit moment genoteerd staat in de top 40. Oeh, dat is wel een hele moeilijke hoor. Moeilijk is dat. Ja, dat is pittig, hè? Nou Bel nog eens terug, Michiel. Als ik heel diep nadenk, misschien keer ik de zwart. Nee, nee, nee. Je hebt toch al Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Zo makkelijk gaat het. Zo is het niet? Nee, we gaan even door in onze telefoon. Klap. Van week. Hallo? Michelle. Jelle! Kijk, even snel. Ja, snelle Jelle. Hallo. Nou ja, gooi het eruit.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 ooit uitbrengt en dan gaan er natuurlijk alle direct haters op de banken staan ik Maar we bedoelen dan fuck? fysiek nee precies want uh, er is uh, de de de platenwinkel die heeft uh, gezegd dat ze geen singles meer gaan verkopen nee. en toen dacht uh, direct direct van nou goed dan, idee dan maar niet dat scheelt hoesjes drukken dat scheelt ook wel ja ken je nog een een grammofoonwinkel waar je nog uh, singeltjes kan kopen ja, maar ik zou ik, ik zou nu ik voor het laatst een, een, een grammafoonwinkel ben binnen geweest gingen. dat echt Jij, ja. jij, jij, jij hebt echt, echt een gigantische hobby van om ook oude dingen op te snorden. Dus je gaat er naar zo'n platenbeurs, weet ik. Maar e, echt. Nou, weet je, de, ja, je, heeft, je hebt al die legendarische platenwinkel in, uh, in San Francisco en in uh, LA zit er ook. Die immens groot, in. Ja, een Mibi, moeilijk. Die ene? Met dat roze shirt. En uh, ik was uh, anderhalf jaar geleden in L.A. Ik denk, nou, dan moet ik daar naartoe. Want uh, er waren zoveel mensen hier bij drie, dat moet je dat doen, moet je dat doen. Dus ik kom daar en denk, nou, en nu?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 Want ineens kostte zo'n maxi-single 14,95. Dat was nogal wat maar duur, vond maar dus ik persoonlijk. Kreeg je allemaal ongevraagde kutmixen bij. En dan moest ik dus de hele week bloembellen voor eten. Om dat ding te kunnen betalen, het werd er een stuk minder prettig op. Het was een schande, Michiel, ellendig. Maar ik moet echt eerlijk zeggen, ik vind de hele ontwikkeling ook sowieso van, uh, dat je nu, uh, weet je, vroeger uh, Mont <coughs> moest je dus echt, moest een single uit zijn, wilde je die kunnen kopen ja, dat in de platenzaak. Hoorde. Nu zijn er gewoon uh, platen, die zijn ja. er, ze, ze zijn er muziek is als een kraan, je zet het open Altijd. en het is er. Zo, maar als, als, vorige week deed uh, Sarina deed bij X Factor. Deed Hurt uh, van Christina Aguilera. Die stond maandag in de 9 tot 5. Die single is gewoon los te koop voor ja, 9 van 5. Ik ben klaar. Dat vind ik echt, echt heel tof. Zo werkt dat gewoon. Leuk hè? Ja, nou, eigenlijk wel. Ik weet nog precies echt. wat die eerste single was. Die uh, alleen maar op CD te koop was. Welke was dat? SL2. Onder de raak aan Ja, dat was de uh, eerste. Oh ja, die moest uh, ik ook uh, kopen. Ja, ja. ja, dat is waar. Ja. Die moest ik inderdaad op, op, uh, op CD-single kopen. Ja. Dat is ook wel gelijk echt de, de schrik van de, van de lokale omroep. Ze oh, ik zijn deur om me ah ja. Dames en ja. meisjes, kijk eens even, het is vier voor half negen. Nee. Ah, ik voel me wel aankomen hoor, oh, die wisseling wordt helemaal niks nee dat wordt weer niks natuurlijk. Uh, Aanlijk belangrijk, want we hebben uit, een bezoek in de studio. We hebben een G, we hebben een A, we hebben een S, we hebben een T. Ja. We hebben een gast in de studio, Diane Beekman! Ja, we kunnen niet anders zeggen dan, wat zie je er leuk wat uit? Wat zie je er goed gestyled uit weer? Ja, Het is je vak. Strepen is helemaal hip, hè, he, bedames? Oh, ja, dames. zijn hip. Ja. ja, dat weet ik. Vinden jullie wel niet slank, ook? Of niet ja. ja, nou, nee. <laughs> wat heb je gedaan? Extreme. Heb je het gewicht gedaan of zo? Ik eet niet meer. Je eet niet oh, meer? Oh, helemaal niet meer. Dat is een achterhaald concept, begrijp ik? Ja, dat is uh, zo uh, 2000, uh, wat is het? Nee, nee maar meer dan nou? Eet je niet meer? Nee, joh, Nee, nee. Maar nee, ik ook mag zo iets minder. naar buiten gooien, hoor ik net. Oh, ja, nee, ik mag nou, nee, wacht, Je bent er net binnen. Dat vind ik echt vet. En waarom nee, eigenlijk? Maar het, het mogen geen mensen zijn. Nee, geen mensen. Maar, had je iemand in principe? Nee. Zon, Als je, je het heel vervelend vindt, dan. Je mag hoor. Ja, nee, geen probleem. Uh, hoppa. Stopname opname van vorige week toen gebeurde het ook namelijk. En wie was dat toen? Dit was het Je ook. Dat was Timbe. Oh. Ja. Hij is aardig opge... Ik was nog een zo stuk zo? geen tegel ja. nog in zijn rechterwang. <laughs> nee. nee. Hallo Dien. Hi, Hallo, does dat je bent? Ja, gezellig hè? Ja. Ja. ja, lang niet gezien ook. Nee, dat, toen ik hierheen reed en ik hoorde jullie zo. Ja, ja, ja, ja. Toen dacht ik, goh, dit is best een tijd geleden. Dat ik jou in ieder geval heb gezien. Ja, dat is dus wel. Was maar, het glazen ja. huis of zo? Nee, dat was wel heel lang geleden dan. Ja, Echt waar? Ja, toen is In Utrecht nog.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 gewoon zwart. Ja, mij begint altijd wit, want ik heb er altijd een streep in. Dus hey, ja, ja, Gadverdamme! Godverdamme. Oh, Jullie <laughs> zitten op één ja, lijn. Er zit op één lijn één streep in is het. Ja, streep, ja. Maar laten ja. we het eens over de bokser hebben, inderdaad. Wat draag jij? Of draag je überhaupt? De boxer. Een bokser. Uh, ja. Oh, zwart. Uh, ja, een zwarte nou, wel, boxer. Je... Oh. oh, De bokser is dit. En jij? Ik, uh, ja, dat weet ik niet meer. Maar... Kijk, kijk, kijk. Even kijken. Oh, dit is een groen grijze. Burn. Ja, mooi. Ik ben zo blij dat ik mijn zeemanboxer niet aan heb vandaag. Dat weinig. Schild, hoor. Ja, maar je, je werd er gesponsord Dat een zeeman met, met, met een van de ankers. <lacht> ja, nou, anker uh, op zon zon zon anker. op. <lacht> Nee, dat was een zeeman, de winkelketen. Oh, die? Maar, de, maar die extreem goedkope Die hadden ineens een heel hippe boxer. Ik vond het zo laag. En denk, die, nou, die zag op... eruit als? Nou, als een boxer. Nou, dan dan als je een beetje het model wat ja, Gerard heeft, maar was geel blauw. Ja, een is eigenlijk. Man, mannen wat hip is, niet een boxer, maar dat is zo'n hele grote, oude, degelijke heren onderbroek. Ja, maar echt zo'n. Een gulp waar je aan twee kanten in kan. Ja, die heb ik ook in zwart. Ja, het valt wel heel eng stil. Ja, maar vooral omdat ik even twee kanten Ik heb, uh... draagtas gebruik die altijd. Handig hoor. Ik maar doe wat een boodschap in. Jullie, wat vinden jullie bij dames nou mooi? Want lingerie is wel belangrijk, Nou, weet je dat de string een klein beetje. Uh... Ja, die is uit. Ja, nou, nou, ja, ja maar Ik ja, moet je eerlijk uit, zeggen, uit, maar, nee, maar ik zou je vertellen. Nou, die is nog aan. Ja, <laughs> maar het is God, dat zijn we erg los. Nee, maar ik, ik, ik zou je vertellen wat er de hand is. Mijn vrouw? Die, nee, Waarom klinkt... zeg je dat nou weer zo raar? Sorry, mijn meisje. Ja. Die meisje uh, is dus gewoon mijn vrouw? Ja, of mijn vrouw. Mijn lief of vrouw. Ja, nee, ja. Ik vind dat zo, uh, ja. Ja, ja, nee, nee, zo heftig. Hef ik ook, hoor. Mijn, vrouw, mijn meisje. Ja. Die droeg altijd strings. En dat is ineens is dat voorbij. En nu draagt ze van die hele geile onderboekjes. Ik vind dat veel ik vind die Het moet veel lager zijn. en ja. Een klein kontje erin laten zien. Och, ik vind dat, dat echt wel. Of hot pen. toch? Ja, lekker. Ja, dat vind ik. Ineens is een string wat goedkoper of zo. Nee, een string is vooral. Ja. ja, zeg je eerlijk. Ja. Wat wij jij zeggen over de strik? Nou, dat is soms best wel... Kijk, als je, als je zo'n vrouw ziet lopen van achteren en je ziet er een keer vier billen, ja, dan adviseer ja, ja. ik op de street. Doe maar niet, hè? He, ja. Dat. Dus, ja. Maar over het algemeen, als je gewoon een goed kontje hebt, dan is zo'n zo klein uh, boxertje, of zo'n uh, hipster heet het, is dat wel heel goed. Ja. Nou, Jibber, je hoort het. Daar is hij weer! Jibber! Jibber! Jibbe. Ik heb... Um... Oh, verkeer. hallo. Sorry. Ik leen uh, in het weekend altijd een boyfriend jeans. Sorry, Sorry hoor. Is dat waar? Hé, hey, zie je er kijken? Ja. Die leen jij? Wat oh, heb jij goed naar je naam? Nou, ho, ho. Timeout. Wat is een boyfriend jeans? Nee, luister. Ja, ik vind dat je drie jeans in de kast moet hebben: drie. En dat is één voor de meisjes, dan uh, negen van de tien keer. De skinny? Ja. ja. Skinny is eruit. Echt niet. Oh. Kijk, nee, dat ja, ik, ik helemaal niet aan. Laat dan, aan het. dan heb je een zeg maar, soort van skinny, maar slim fit noemen we dat dan. Dus dat zit er iets relaxter, maar dat moet vooral qua wassing lekker pittig zijn. Mm -hmm. En dan heb je de boyfriend. Dus als je dus geen zin hebt. Zo'n zo hele brede slobberbroek zeg maar. Ja, hangt gewoon een beetje dat je denkt: God moet ik niet in de was. Nou, oh, dat is de Zo, beetje gaten, beetje gaten, dus, zeg maar. een beetje gaten, erin, een beetje. Wat ja. ja. je, maar. Ja, zo'n broek. Nou, ik heb dus een kast die uitpelt van de boyfriend jeans. Ja, jij jij weer van de slimfit zie ik nu. Maar goed. Slimfit, oh. Ja. Maar hoezo heb jij die lenen die in het weekend en waar dan en hoezo dan en vertel eens even. Nou, we hebben net verhalen gehoord over wat hij in het weekend doet. Ja, ja dat dat heb Ik ook weet ook niet gehoord. of gehoord. Uh, is ja. met naaldhakken. Ja. Ja. Ja. Is met Jody Benauw? is met travestie? is met boyfriend jeans. Nou dat. Oh. Ja. Maar we dan dan hebben dus die lenen. Dus die, dus die ouderwetse oh. oh. onderbroek heb ik twee kanten in hoeveel openingen heeft jou boyfriend jeans? De boyfriend jeans met die van Jodie erbij? 5,5. vijf en half. opening. En als de avond is geëindigd, 7. <lacht>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 In the lab, pen and pad. Don't believe 16's mine Create my own lines. Love for my wordplay, that's hard to find. Sophomore, I ain't scared. for of kind. All I do is contemplate ways to make your fans mine. Eyes bloodshot, stress and chills up your spine. Sick to your stomach, wishing I wrote your mind. The transfer plants from the flow, too Believe I'll show you, take you with me Turn you on, tension gone, give you relief Put your trust in the bone, winner, listen to me Damn, she much and all. No. now I'm complete Uh-huh, sale, stallion, brick house, pile it on Ride die, bitch, double off. can't draw Beware, cause I crush anything I land on Me here ain't no mistake, nigga, it was planned on you.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 Spoke words that would melt in your hands, and she spoke words of wisdom. Ja, en nou, uh, To Cinema Club. Nieuwe single hier op de radio. Oh, daarvoor uh, Yves en uh, Gwen Stefani. Let me oh, je, je mij. is is jarenlang mijn ringtone geweest. de tijd dat ik nog ringtones had. Het is opnieuw ingespeeld, weet, weet je nog? Weet je wat mijn ringtone nu is? Nee? Trololololol. Oh nee? Ja, serieus. Oh, die hebben we nog helemaal niet gered. Ja. Ja. Ja. Voor de mensen die niet weten wat er over gaat. Daar gaan we met z'n allen. Ik toch fan van Giel hoor, sorry. <laughs> zo Zingt hij beter? Oh, zingt oh. Doet Giel nog betere tronnen? Noo! Nou, oké, ik zie nu al? Heb je wel Zin... zo over zingen? Ja, ja, ja. Echt? Ja. Zelfs zo, zo, zo ochtends vroeg dat je denkt. Noo. Nee oh, jongens, jullie ik zing, doen het nog nooit oh, over zingen. Ik, niet. ik vind het gevoelige nee. snijden. Nee, ik heb hem één keer over zingen, dat was zo retig vals. Jullie doen wel eens samen reunited. Ja. Pizzas Herb. Ja, maar dat ligt aan Gerard dan. Met alle respect. Nee, Maar de gielpartij is er niet opzuiveren. Nee, ik bedoel, Ik vind Giel een fantastische Dishok. Je bent een zeer sympathieke jongen, maar het is geen grootzanger. Nee, jij kan beter zingen. Kleine zanger. Nee. Jawel. Nou, laten we dat hoor. Nou, laten ook Nou, zo we doen genoeg. Trollen op. Nou, leuke ringtone. Leuk, hè? Ja. Zijn hey, hem gewoon nooit op? Wat erg. Nee, laat hem helemaal aflopen. De ringtoon is veel te leuk. <laughs> strekt ja. uh, onbereikbaar, die knul. Uh, kijk eens even op die klok. Ach, Ach wat een verrassing. Elf over half negen. Nu! Nee. Over half negen. Het is vrijdagavond. Yeah. Half negen. Gerard en Michiel zijn er klaar voor. Ja, ja al heel elf lang al, hè? Toch? Ja, een wel. Ja. Het is tijd voor de wisseling van de wacht.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 Het is Dus ik dacht heel eventjes dat jij gewoon je kop ervan vergeten was uit te pluggen. Nee, het is, vorige week bleef ik ook hangen aan het bleef kabel gewoon aan aan de... hangen. Dan had ik er van de kabel naar en dan blijf ik aan hangen. Niet Zo best, kijk, ja, nu zie ik eh... haar lichaam in vol ornaad. Ja, niet verkeerd toch?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 En dat petje, dat zit gewoon aan zijn hoofd, zat aan zijn Operatief hoofd. moest dat verwijderd worden. Nee? Ja. En hij, uh, hij zegt nu heel stoer dat ik het uh, heb verzonnen, maar hij uh, zei eigenlijk van zie jij nog enigszins... Uh, oh, was, was het, het uh, zijn eigen? dat voelt ik dan weer wel. Hè? Oh, ik vind dat hij goed zingt, oh, maar nou, dat voelt ik hij... dan weer. En uiteindelijk hebben we dat gedaan. Dat was best heel spannend, want die pet ja. moest af, hey, vond ik. Ja, Een andere af. bril, andere kleding en...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 Dat interesseert hem geen. Maar ik moet eerlijk en zeggen. Er is een hoofd daar, hè? Vallen daar ja, ja, ja, ja, ja, Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, ik zag hem bij de Wereld Draai door daarna en toen dacht ik. Wow. Maar jij staat nu zo naar mij te kijken. Jij, jij, wil je iets zeggen? Nee, nee, nee. Kun je zoiets van bij de volgende Fashion in Focus. Uh... Nou ja, maar even. <laughs> het begint dus een klein beetje een recurring issue geworden. We hebben. Um... Kak, is een naam kwijt hij van, van de VV is hier een keer geweest. Ja, sorry, ja, kakken ja, is een nieuwe kut. Oh. Uh, <laughs> Die heeft mij een keer in de uitzending geknipt. Dat was heel leuk. Dat was eigenlijk gewoon één op één wat hij ook had. Maar toen dus, was jij er ja. niet, Gerard. Ja, ja, ja. wel. Maar dat hij zat de hele tijd. Dit <laughs> haar moet eraf. Dit haar moet eraf. Iedereen moet kaal, nog moet kaal. Hij vindt dat Gerard haar niet meer kan. En ik vind het wel goed om Brees een officiële second opinion aan te vragen van een Nederlandse nou, okay, Dat gaat zij ook weer vinden. Nou, waarom? Oh. Als jij het op voorhand verwacht, dan zegt het ja, ook waarom? iets over hoe jij erin staat. Ja. Weet ik veel. bedoel dat je... Nee, nee, dit vind ik heel interessant. Dit vind ik echt heel interessant. Wacht okay, okay. ik ga even kijken. Als jij, ja, als jij het op voorhand al zegt, nou dat gaat zij ook zeggen, dan, dan heb je zoiets iets van dan is er iets niet goed. Ik moet eerlijk zeggen dat ik al jaren bezig ben dat Maris een haar wat korter doet.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 Een volle bos. Van boven kan er hier en daar heb ik gezien iets bij. Moet maar je dat laten kweken dan? Er is een merk. Ik zal het hier niet noemen. Nee, nee. Het is de hoofdsponsor van Look of Love. Oh, nou en Die hebben een product als je het erop doet binnen vijf dagen. Nee. <laughs> ja. ja. Op je hoofdhuid hebben we het over nu, hè? Echt op je hoofdhuid? Nee, je het, nee, maar het is briljant. Het is nou, briljant. Ik, ik wil mag briljant. als sponsor kom ik langs. <laughs> maar voor alle duidelijkheid. Ik zorgen dat jij Verder om... het kapsel, het model, niks meer aan doen. Oké, okay, er ja, kan dan hier en daar wat, wat worden ja, bijgezaaid. Ik, ik moet weer even in het schema van de plantsoerendienst als het zo ja, dat is het eigenlijk. Maar, maar <laughs> nou, ik kan er wel een keer wat doen, maar ik, zou, uh, ja, ik moet er even over nadenken. Maar je moet wel gaan... Uh, dat. Ik vind wel dat. Ik wil een spul in. geef het uh, wel een beetje in. namelijk de naam bij alle, uh, van alle drie Die is dan toch een beetje toch het, meest, het, het, het, het, het wil... aantrekkelijke mannetje te zijn op de apenros. Nee, ja, ja nee, nee, ja, nee, nee ja. Altijd met je wapperende borst daar boven je bloedje zo. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Jawel, je kan best het bovenstapje ook dicht doen. Nee. Kort haar past toch <laughs> helemaal niet bij jou? Luister, kort haar past toch helemaal niet bij jou? Nee, dat is niks. Ik, is, is, zie je mee met de stekeltjes? Nou, ik heb Photoshop je mee gezien? gezien. Ik vond eh... Uh, nee, nee. nee, Maar ik uh, zie dit wel als een... Uh, we gaan eens even praten. Ja, wat leuk! Nee, ik zou zorgen dat, er dat een goed. doosje hier komt. met... En dan doen we de test ook in de en, uh, uitzending hier. Dan, ja. dan beginnen we week 1. Ja. En dan een week later kijken we. Leuk, is gek. Heel okay. stoer. Ja, of we kijken of we echt nieuw Nijland hier verschijnen. Nou, hey, we hebben Deel. een deal hoor. Ah, dat is top. Goed verhaal. Kijk, eindelijk. En. Kan je ziet dus dus misschien een... zien dat ik ooit een op mijn hoofd had. Ik <laughs> met de politie gewerkt. Maar het is dus uh, ook weer uh, Vind ik tenminste wel fijn om een keer gewoon te horen dat er niks aan de hand is. Een beetje twijfelen zo. Ja, ik dacht, nou dan gaan we dan. Ik stond eigenlijk. Ik denk, kom maar met die stront. Ja, het valt me heel erg mee. Kom ja, maar, op met die, je weet is niet is wat voor, gemak, meest, wat voor meest, toe merk toe het is, hè? He? Ja, nee, Mari was echt meteen genadeloos. Ja, alles in je hoofd moet eraf en dat kan allemaal niet. Ja, maar, en jij? Uh, nee, ja. Nee. Fijn, maar ja, als je van Giel Belen nog wat leuks kon maken. nee, Die is. Nee, maar hij ziet er toch top uit nu? Ja, nee, maar. Wonderlijk nou, nou, niet letterlijk zo. Maar je wilde dat je denkt. Goh. Ja, Oké. Of the perfect place They got it better than what anyone's once told you Let be the king of hearts And you're the queen of space Then we'll fight for you En all the right moves. Next weekend. Op vrijdag 23 april. Ja, volgende week is het Koning in de dag. En we zitten hier gewoon die hard. zitten we hier gewoon plaatje draaien. Zo ja. Lam als een kanarie waarschijnlijk. Zo lam ja, ja. als een kanarie. Maar hé. Hey, we zitten er wel. Zo Pas is het. Uh, nou, ik heb er ondertussen een deal gemaakt met, uh, met Diane. Ja, het gaat echt gebeuren. Het nou, gaat he? echt gebeuren. Ik krijg, uh, is het heel heftig? Moet ik het, ochtend, moet ik het elke ochtend met de eerste kwartier intrekken, dan uittrekken. Dan tussendoor. Ja, hoe moet je het eigenlijk doen. Nee, ik zou oh, het oh, gewoon oh. doen voordat je gaat slapen. Gewoon je tanden poetsen. Ik neem aan dat je dat doet zo. En dan heb ja, je een druppel op je hoofd en dan klaar. Dat zit. Ja. Je hoeft het niet uit te smeren en te laten. Nee, je had allemaal veel te veel gedoe. Het is echt een geniaal. Dat kan toch niet waar zijn? Waarom hebben we dat al die pas nu ontdekt als mijn vader dat in 1970 licht... had ja, geweten dat, dat nou degene meneer Keunen heeft het ooit zelf bedacht met zijn uh, team die meneer is 80, die wordt 81, dus ja, nou, zo lang heeft hij erover gedaan. Ja, wow. Dat is echt wel wat je? Ja. Nee, ik vind het heel knap, maar daar gaan we ook echt. Dus wat ik ga ja. ik beginnen mee en dan bellen we weer en dan doen uh, we in het Ja, standjes en zo en dan kom ik op een gegeven moment even kijken. Wat je hierbij zegt, er zijn drie haren bij. We laten ons ook zien groeien hier <lacht> tijdens de uitzending, dat is ook spannend. Ja, dus we doen zo even een uh, ja, ook, ja, ja, voorfoto. Ja, een voorfoto. En dan, oké, dus voor het slapen gaat. Dus het is niet dat we de eerste lading al tijdens de uitzending kunnen gaan toepassen. Nee, nou, dat is wel niet jammer. Doen hij lijkt me wel lachen. Dat je gewoon hier tijdens een weekend wat opgooit en dat je het gewoon echt ziet, gewoon... Uh, hoppa! Dat ze eruit vliegen, <laughs> soort, weet je wel. Een met een lamp erop. Ja, <laughs> dat lijkt me echt zo uh, Nou, bizar. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ja. heel benieuwd. Maar um, um, zijn er ook wel eens momenten dat jouw handen echt jeuken... als er iemand uh, Nee, dat om... heb ik niet meer. Heb je dat niet meer? Nee, dat ik heb ik heb je ik zit 15 jaar in het vak. Je kunt het van je af laten glijden inmiddels. En ik denk inmiddels, welke stylist ga ik er nu op zetten? <laughs> heerlijk. Ik kan lekker delegeren nu. Ja, en, want, want jij doet uh, Ilse, Ilse de Lange, Marco Bussato, Wendy van Dijk G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 En dus ja, het wordt zo groot, en dan hebben we Fashion in Focus. We doen de Telegraaf-Vrouw-rubriek. De Luck of Love nu op RTL. Heb je er al een keer gekeken of niet? Nou, ik heb, ik heb laatst een stuk gezien. Want het is, uh, ik werk ook avond tot 10 uur, maar het is volgens mij dan is het bezig, hè? En ja. ik kom dan thuis en dan zit mijn, uh, mijn meisje zitten te kijken. Oh ja? Ja, ik zag laatst. Uh, en dan kom ik binnen en dan zie ik allemaal huilende mensen. Wat hebben <laughs> die dan? <laughs> en dan zegt zij. Nou, uh, zij wil dus uh, dat hij zegt dat hij van de hout. En dan, <laughs> en dan, en dan oh ja, Schaard, en dan ga ik ja. een paar plof. En dan, uh, dus het is makkelijk uit te leggen, dus dat scheelt. <laughs> ja, maar het is wel een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 Oh, dat wel. Ja. Dus Er is geen op... gleuf. Nee, dat wil je. We er hebben, juist niet. hebben een gleuf. Oh. Ook in bed. En we <lacht> hebben er één uh, dekbed overheen. <lacht> Wat is dat? Nee, maar, zegt dat? Wat zegt we over je de Ik moet eerlijk zeggen: we hebben acht afleveringen opgenomen. En eigenlijk alle acht hadden gewoon zo'n gleuf. En twee van die losse ja, maar dat voor mij gaat daar niet. fout hè? Ja, want niet, dan ga je he? niet meer bij elkaar liggen. Nee, en nee, en nee dat is wel waar. op dit dikmatras. Uh, ik ga de, morgen de, morgen de, het we gaan morgen altijd haar flikken, altijd lepeltje lepeltje in slaap vallen. Ja, dat vind ik dat wel. Dat wil lekker. je wel, ja. ja. zeker. Maar uiteindelijk ga je s'nachts dan waarschijnlijk uh, je eigen dingetje doen. Ja, dat is wel waar. Nou, we hebben nog wel een paar keer per nacht echt. Dus <tops> we <tops> zoeken elkaar nog wel op hoor. Dat is nog waar nee, dat is dat is wel een dingetje. Ja. Ik lig altijd als we het lepeltje lepeltje liggen, lig ik altijd in dat gat. in de Wacht even, daar heb ik nog want voor degene die het nog niet is. Dat heeft je gezien? gewoon midden in de nacht uh, ah, ja, deze beneden stort. Ah. Ja, dat is niet goed hoor. Dat nee. is niet goed, hè? Wacht ah. nou, oh, en dan wil ik weten, wat voor cijfer geef jij je relatie? Pff. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. <lacht> <lacht> nou, ik denk toch wel. Uh, We hebben twee kinderen en acht. Wat hebben die kinderen nou met Ja, die, die, die, die wonen hier helemaal uit. Ja, oh wat? ja, nee, met de kinderen. Je hebt, je hebt gewoon laten eerlijk zijn. het is niet dat je, dat je elke avond uh, romantisch uh, naar een zwemclub zoekt. Nee, we, we, nee. nee, nee ze zo. zijn echt kapot gewoon ja. soms. <laughs> dan zit je toch oh, wel meer. Ik hoor uh, het oh, ik word al De sleur gaat komen. En um, wat denk jij dat zij geeft? Nou, zij gaat uh, minstens voor hetzelfde. Ja? Moet ik haar bellen dan nu? Ja, ja. Echt? Ja, tuurlijk. God. <laughs> oh God. Weet je de nummer? GELACH uh, Ja, weet <laughs> je. Haha, allemaal op dezelfde schoon. Ja, snel door de doet één, wat ik wil. Als je voicemail, oh ja. Nou, kijk of ze. God. Oh, dat gaat spannend worden zeg. Ja, ze heeft een iPhone dus en zie je helemaal niet meer op hè, tegenwoordig. Jawel, ze betekent dat ze constant aan het spelen is met dingen. Ze heeft hem altijd bij de hand. Deze zit er een Android? Nou ja, dat. Ja, maar het is bijna hetzelfde. Sinds het hem heeft, kan ik het niet meer bereiken. <laughs> ja, ik heb hem van gelijk ook gewoon. Oh, het uh, wordt een uh, spannend, uh, spannend avontuur dit. Dat is tevoren. Nou, thuis. Oh. Dat de... is mijn thuisnummer ook alweer. Oh ja, ze geheim nummer, hè? Zo. Maar je denkt ook een 8 van, uh, van Nicole, ja. Ik hoop het wel. Nee, ze gaat hoger natuurlijk. Ik ben weer de lul. Hier. Nou, dat weet je helemaal niet. Mag ik hopen voor je? Spannend dit. Zo? Eh. Uh, met Nicole. Ah, Nicole. Hallo schat, dag. Hallo. Het zijn wij. Ons. ik kreeg net, oh. een uh, klote vraag van uh, van Diane Beekman die hier zit bij ons. Oh, Gerard, sorry, je viel. Je <laughs> Oh! Nou, dat is een mooi begin dit. Nou, ja. euh, ik heb de vraag, wat voor cijfer geef jij relaties? Ik zit nou een... Ah, uh, brutsk, oh. Stil. Nicole, wat voor cijfer geef jij jullie relatie? Oh, wat gemeen. Hi, Diane. Hi. Hi. <laughs> um, ik, um, nou laat ik het niet overdrijven. Een 9.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 Oh, waarom? Oh, ja. Omdat hij. hij um, regelmatig um, alles al aan, aan heeft. zakenreizen had of uh, wegging voor de radio. Ik moet even weggaan voor de kinderen, want die maken heel <laughs> veel achter me aan. Maar die um, kocht dan allemaal kleren voor mij. Ik kocht gewoon ah, kleren voor haar. Dus je deed ah. ook wat voor tandenborsten, wat voor lingerie, wat voor shampoo. Jowen. Ja, ik denk Geen strings meer. Inpakt, nee, het nee, nee, alleen ja, maar hipsters. Oh. Ja, hipsters. Nou, gaan we gauw naar de kinderen, maar ik kies, zeg jullie relatie... Ja, dat komt goed. er wel goed, ja, dat is mooi. Ja, dat vind goed. Ja, goed dat hey. Dag Dat is je nog straks. Sorry voor de overval. Ja, geef niks, meer. Hoi, hoi. Nou, ah, Dat zeg. zit goed, hoor. Dat zit vanavond. Nou. Dat wil ik niet weten. I'm not in love. I night. Just...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 Ja, de kanjer van de Postcode Loterij komt hier weer aan en is maar liefst 20 miljoen. Ga vandaag nog naar uw dichtbezijnde Primera, want de trekking is al aanstaande donderdag. Koop een lot en maak kans op die kanjer van 20 miljoen. Want weer doe je bij de Postcode Loterij. Zo, dan gaan we die scooter van jou weer over op de rollenbank zetten.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 Extra weekends from Extra weekends! Gerard the Vigil I know what you're thinking. We won't go down. I could feel us sinking. And I came around. And everyone I've loved before flashed before my eyes. And nothing mattered anymore. I looked into the sky. I wish for something new, and yeah, I wanted something beautiful, I wish for something true. met heel veel bos, nek en andersoortig vormig haar. En hangsnorren, Ook natuurlijk, hè. Ja. Snuffelen met die, die snoren. alleen onder de en neus, hoor. Foo Fighters Wheels in uur nummer drie van... Extra Weekend. Ik heb bijna spijt dat de backstage van zojuist het uh, stukje... wat je alleen maar kan horen en zien als je 101 TV uh, volgt... dat niet op de radio was, want het was, was een hilarische. Ja, hij, <laughs> uh, hij pakte lekker mee. verdorven. We weten alles over de stijl-iconen van, uh, van Chibit maar nu. En ook vooral hoe hij het zelf zo... Uh,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 het is niet aan mij, hè? Mag ik hopen. Diane Bekman! je Ik ben even weg. Nee, nee. Zo, vertrouw je het niet? Nee. Jawel, want je hebt het helemaal zelf aan de hand. Dat is mooi. Ah, ja. We hebben hier namelijk een lijst met 50 vragen. 50? Nou zeg je Jezus Christus, 50 ja. vragen, mijn god. Ik stel er 5. Juist. Hey. En je nou, kiest zelf wel. Je wilt gewoon een getal tussen de 1 en de 50 genoemen. En het, uh, de vraag die achter dat mm -hmm. nummer staat, die krijg je te horen. Oké. Okay. Hey. nou, hoppa. 7. 7. Met wie ging je voor het eerst naar bed en hoe oud was je toen? Geef mij dat lijstje. Nee, dat staat nee, weer... nee. ik, ik... ik wil het eerst Ja, <kuggen> yeah. maar nou, niet, niet alles doorlezen en vervolgens alleen de... Oh, de gof, de... waarom heb ik dat nou weer? Ik heb geen idee. Nee? Hey. Je weet nog wel met wie je voor het eerst naar bed bent geweest. Of moet het maar... de, de, volgende de vraag? vraag. Tien. Oh. oh. Dus, nou, dan in plaats van deze wil niet mee, hè? Ja. Nummer tien. Wat vind je het mooiste plekje op je eigen lichaam? <laughs> Sorry, ik moest even terugdenken aan vorige kiezen? week.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 Met alles wat hij nu op dit moment aan het doen is, ik bewonder hem, ik vind hem grappig, ik vind hem slim. En toen dacht ik, maar je moet oppassen dat je geen karikatuur van jezelf wordt. Als ik dat ga worden, hoop ik dat mensen om mij heen gaan zeggen, hey Beekman, je moet stoppen. En toen dacht ik, misschien moet hij wel de volgende worden bij Fashion in Focus. Maar moet hij qua make-up... Daar ga ik dan niet voor klappen, maar er moet wel iets... Ja, jullie kunnen het ook, nee, maar we hebben het over slecht. Nee, dus ja, Jord Kelder zou ik wel... Zullen spreken. Ja, okay. ja. Maar dan echt in zijn vak als presentator dan ook. Hè? Vind je hem dan minder. Nou, ik vind dat hij nu wel, wel een stapje mag uh, gaan maken. Weet je, je moet op een gegeven moment niet meer in je dingetje blijven. Nee. Zoals ik bij Look of Love nu een zijstap doe, eigenlijk wat ik al 15 jaar doe, de spiegelbeeldtrainingen. En ineens zeggen ze: oh, het wordt wel heel psychologisch, hè? Ja, de ja, ja. kleding, dan denk ik, ja, maar... Uh, dat hoort dat, er al bij. Ja, dat dan, hoort erbij. Ja, ja. Yeah. Ja. Dus, ah, uh, ik vind het heel eerlijk okay. een mooi ja. antwoord. Hartstikke oh. goed. Uh, uh, nummer 3. Drie. Nummer 3. Drie. 10. Ja. Ja. Tien. Tien. Tien. Wat vind je? Dat heb je al gevraagd. Je ja, heel graag over je goed, handen. Zo goed. Oh. Uh, ehm... 15. 15. Heeft <laughs> 15. Hoeveel sms'jes stuur je per dag? Nou, sinds ik een iPhone heb, uh, echt oh. nog maar heel weinig. Je bent dus je alleen bent maar aan het nee, te vingen. Nee. nee, maar dat is echt vreselijk. Dit, want ik kan namelijk niet tijdens het autorijden met dat ding... Uh, huh? Dat lukt niet meer. Ja, ik dus kan het nou, wel. niet het voelen. Zie je wel, en daarom heb ik dus geen dat iPhone. Gaat gewoon niet. Nee, dat kan niet, dus ik... Ah, is... nou, het lukt wel, maar je pakt af en toe een hekje mee. Hallo, ik een antwoord. Je pakt dus oh, een hekje mee. Ja, ja, ja, ja niet hekje. op je telefoon toestel. Nee nee, <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, dat niet. Of je wordt <laughs> aangehouden door de politie, Michiel? Nee, dat was omdat ik aan het bellen was, want dat kan met elke telefoon. Ik werd gebeld. En ik denk, ja, shit. Dus ik neem op.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 Ik word aangehaald. Nee. U was aan het bellen? Ja? Echt? Nee, kijk. Ik, euh, ik, ik heb kijk, mijn telefoon gezien. We... Ik, wijsvinger... ik liet een hele heel, heel nee, gele het... gloed over mijn wijsvinger. Oh, nee. God. <laughs> ja, maar is het waar dat je... Nee. Geloof. Ik ben echt aangehaald Kijk maar meneer. Serieus. Omdat ik, <laughs> Serieuus, omdat ik euh, aan mijn oor zat. Ze dacht ik aan het bellen was. Ik zei nee, was een blikje kalfsgegoed. Kijk maar. Ah. <laughs> nou, nummer vijftig. Laten we maar doorgaan. Ja. <h�em>. 15. Oh, die oh, tukken, sorry. Dat <laughs> ah, dit is een heel platte vraag. Ja, vind ik ook niks. Ja, gaan we doen maar volgende. Kijken. Dat eh, ja, oh. is zelfbescherming. Ja, echt zelfbescherming. Oh. Wat moet de is dat nou met je? hebt? die moet er echt uit. Vraag 50. Wat is het ja. Heb je wel eens speeltjes gebruikt tijdens de seks en wat voor dan? Nee, dat is toch... nee maar dat is ook een stom antwoord. Dat Want, is uh, toch een stom? Is gewoon nee. Oh, stom mij. antwoord? Nee, ja. Dat is een stomme vraag. Dat heb ik allemaal nooit gedaan. Je moet ja. een andere noemen. Ja, deze Ehm, uh, uh, 37. 37. Wie heb je voor het laatst gesproken voordat je hier was en waar ging het over? Dat vind ik leuk. Ja, leuk. ja, dat is nou een leuke ja, vraag. Ik heb in ons je iemands leven zonder weer gelijk over uh, gatverde gatverde gatverde. Kan ik helaas geen uitgebreidheid over doen? Oh, is het, jij kan oh. ook niks zeggen. Hè? Je bent eigenlijk helemaal niet zo open als Robert en Brink. Dat is een top secret. Nee, die was het niet. Het was. Uh, nou, ik heb niemand gesproken, ik heb iemands voicemail ingesproken. Ah. Geldt dat? Nou ja, ja, ja. En ja, ja. daarvoor was het mijn uh, manvriend Lief. En, uh, ja, dat. En maar de uh, voorspel was kennelijk dan iets wat nog under wraps moet blijven. Ja, het is echt zo leuk. Oh. Maar je kan het nog niet zeggen, hè? Ik mag er nog geen uitspraken onder. onder embargo. Nee, dat, dat blijkt wel weer, ja. Nou ja, dan het is wel, wel het wel. Ik hou jullie op de hoogte. Ja, ja, dat houden we aan. Want we hebben toch nog contact over het. het Haargroeien uh, van. De ja. haaggroei van Gerard. <laughs> ja, dat is duidelijk. Het uh, gazonnetje Goed, de <laughs> laatste vraag, twee. Zo. Welke BN'er vind je over het paard getild? Jort Kelder. Ja. Dan heb je dat kutpaard weer. Wie uh, vind ik over het paard getild? Moeilijk, hè? Ja dat, heb ik, ja, dat zal ik ongetwijfeld hebben, maar nu zo. Mag ik er even over nadenken of moet ik nu een antwoord geven? Ik uh, kan je een bedenktijdje geven. Oh, daar word ik altijd heel erg. Er uh... wordt dus, uh, een muziekje bij, dat gaat als volgt. <tomt ff> en door. Ik heb echt geen idee. Nee, dat is jouw. Vierde ja. Holt? Nee. Joh. Nou, Hoe wil je die over een paard krijgen, joh? <torg> <Yeses. yeses. tomt ff>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 Come on. I'll think about it. I've been it. to London. Yeah. I've been to Paris. Yeah, I'm out there in Tokyo. Yeah. Tokyo back home yeah. down in Georgia. Yeah. I wanna be De Bob, B.O.B. en Bruno. En nothing on nothing. you. 3FM. Radio. Operation DJ Sandstorm. Vorige week was hij nog jaren. nu is hij weer helemaal down to earth. Achter zijn wheels of steel gekropen en hij heeft een dampende mix voor ons gemaakt. Operation DJ Sandstorm met vandaag Nomad. I want to give you devotion. James Morrison, nothing ever heard like you. Alice swimming pool dance, the way I feel, Easy Top. Give me all your love in a kura shaker. Harsh Operation DJ Sandstorm in the mix. Ray São -so. Sandstorm met Nomad, Devotion, James Morrison, nothing ever hurt like you, oh, that swimming pool, that's the way I feel, this you it up, give me all your love in a cooler shaker, Harsh. Volgende week, een nieuwe Operation DJ Sandstorm. 3FM presents... ROG Oh. Het festivalseizoen komt er echt onherroepelijk aan. Nog, uh, nog een maand, dan is het uh, alweer tijd voor Pinkpop. Ja, dat gaat snel. En ah. dat, is niet, dat is niet met Pinkster, dus we zijn een beetje in de war hè? Ja. Ja, ik, ik hoop, ja, ik hoop echt uh, uh, wel heel erg dat ik uh, extra weekend kan doen. Want het is nu, nu vrijdag, zaterdag, zondag. en ja, um, moet je er wat doen? Nou ja, kijk, uh, 3FM is er vanaf de zaterdag bij in Landgraaf. Maar ik hoor volgende week volgens mij of ik misschien voor tv uh, vrijdag al moet zijn. Oh, ja, dus dan okay. zou ik extra weekend moeten missen. Wat ik dan heel zuur vind. Want uh, nou, dan wordt mei in, uh, een, een maand zonder mei. Ja, ja zo mei over mei. Ja, dan op wow. vakantie. Jammer. Nou ja, op, op één week na of zo. Echt waar? Ik ben de eerste week van mei bij mijn vakantie. En dan zou ik die laatste missen vanwege Pingpop. Dus uh, nou, dat kunnen we iemand anders even uitbuiten. <laughs> maar, in ieder geval daarover gesproken, we hebben ja. dus kaarten voor Rock Werchter. Wat voor kaarten hebben wij? Uh, je zaterdag volgens mij, toch? Nee, uh. Ja, nee, nee, zaterdagkaarten, ja. De zaterdagkaart, Ziet staan hoor. Ja, en, dan uh, een andere. Rammstein. Pink. Rammstein! Gossip! Ramstein. Shade! The Temper Trap! En heel veel dronken Belgen. Ja, en Hollanders vooral ook dan toch? Ja, dat ook. Maar die dronken Ofwel. Belgen die zijn toch wel de Max. Hé oh, ja. hey jong, dat is de Max hier, nee. hier bij Rock Werchter. Nou, gezellig, hè? Nou ja, maar goed, um, uh, als je die kaart wil winnen, dan moet je dus meedoen met het geheime woord. Ik heb al een woord trouwens. Ja, echt waar? Ja. Een heel mooi woord. Gaan het we, het viel gisteren op de redactie. Het, het uh, viel. Maakt, maakt een behoorlijke knop. Het kan vallen. Ho! Uh, oh. Ho! Oh. Nou, dat is een mooie voor het, uh, voor het geheime woord, is dat de reden. Oké, okay, ben benieuwd. Maar goed, uh, wil je meedoen met het geheime woord? Het SMS dan, dan nu... Ja ik, ja, ik wil meedoen met, met het geheime woord naar Vigili. Oh, jammer, oh! Ja, ik zeg altijd Vigili. Dat is jammer. Oh, alles hadden we jammer. Oh, bijna, hè? Echt kwik. Kwek. En kwak. Je. Want. Ja, die zeggen. Ja, ja, alles na. Ja, ook altijd. Maar, oom, Donald. Etcetera, etcetera. Dus, uh, Diane kwam binnen. Een, uh, een uur geleden inmiddels. Oh, en ja? het eerste wat jij zei was. Ik mag iets uit het raam gooien. Ja, oh, is dat eindelijk? Het eerste wat jij zei. Maar wat mag het zijn dan? Maar even voordat, nee, voordat je het gaat doen, ja, kom op, nies even de andere kant uit, man. Nee, helemaal nat, gadverdamme. Nies even het raam uit, maar Van wie heb Jezus. jij gehoord uh, dat je iets uit het raam mag gooien? Is dat iets wat grond binnen uh, bekend Nederland? <laughs> dat nee, dat stond in mijn agenda. Ja, het stond in je agenda. Iets uit het raam gooien bij extra weekend, dat stond ja. in je agenda. Ja. Wauw. Wow. <laughs> nou, nee, zal ik heel eerlijk vertellen hoe dit gegaan is? Ja, doe je het. ho! ho, ho. hoe hoe Kipper! Ik heb uh, afgelopen paar weken heb ik heel erg lang gemaild en heel erg lang gebeld met een heel lief management van De Yen. Maar toen kreeg ik afgelopen week de vraag en toen schrok ik een beetje of ik even wat vragen wilde doorsturen sturen die we aan De Yen gingen vragen. Ja, heel keurig onze communicatie. Ja, zijn, dat is heel keurig goede ja. PR voor De ja. Maar toen dacht ik, god, al die 20.080 vragen die we gaan stellen, als ik dat allemaal moet. En toen heb ik <laughs> alles even uitgelegd. Ja, hij is allemaal leuk. Alsof. Netjes hoor. Ja, netjes. Ja. Heel en, en toen en zei ik dus tegen het management, ze mag ook iets uit het raam gooien. Ja. Dat was de, sorry, ik denk dat de lijn. Even weg viel Chibbe. wat zei je nou? Ja. maar waar, wat, wat ja. dat is dat? Is dat zit daarin? Dat ja, ga ik je dus door een luisteraar. Ik ga nu jou. Oh, we hebben een pinootje gekeken. Ja, oh, leuk. Overigens, oh, oh, als je zelf iets wilt opsturen naar extra weekend, dat kan Dat, <laughs> dat mag. Je mag maar, ook gewoon aangeven wanneer het uh, bij jou uh, voor de deur staat. En komen we ophalen met het grof. <laughs> maar waarom stuurt iemand dat dan? Of gewoon om nou, ja, het raam te gooien? het ja, nou, oh. is uh, een, een hot item, hoor. Vergis je niet. Uit Het raam, daar blijven mensen voor thuis.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 Kakke, ik denk ik, ik combineer dingen door dat... Uh, ja, dat doe je is leuk echt op ernstig, zich. Hè? Ja, het, ja, het, weet het weet werkt ik niet. niet hè, dat is een beetje jammer. Nee. we nou, dat zou het nooit lukken. De beveiliging. Rrrr, op, ik. Geen goedenavond met Petra. Nou, alles goed. Op. Petra! Ja! ja dat uh, zijn die mafketels van de derde etage. Ja, um, Er komt uh, iets, iets naar we beneden, weet nog niet wat. Als je hem even blijft hangen, we maken even de... dan maken we de doos even open en dan zien we wat erin zit. Jezus, okay. yeah, wat zit er verpakt he? Nou die weet stoel. je wat Peter, anders loop je vast naar buiten, dan schreeuwen wij wel naar buiten als ze het weten. Volgens mij is het een flat of ja. ja, ja, zo. Ja, zie ja, je zo! Het okay, is wel een hele goedkope, als hij nu al kapot is. Kijk, buitengeluiden. Ja, die Kijk, doen het. Ja. We, mogen, we mogen Peter ook even ja, door de raam stellen. Ja, nou dit gaat nee. gewoon, hij gaat nee, niet nee, open. Nee, nee, nee. Oh. Kijk, ja, oh, ja, dat is prettig, een mes. Techneut heeft weer een mes bij zich, echt een crimineel is het. Toch komt die het ook zo binnen. Maar moet je er ook wel bij roepen? Mag je ook een bepaald... Wat, jij wil. Wat jij wil. Je mag gillen, je mag brullen, je mag het ook in alle rust naar beneden gooien. Even kijken gooien. waar mijn auto staat. Kijk oh ja, waar nee, mijn van auto mij toch... staat. Kijk daar even naar. Ik heb al gauw het dak gedaan. Uh... Nou. Goed. Nou. Oh, daar, Bijna nou, hoor. Dan dan dan zin, dat zit, dat die heer die snijdt ah. op dit moment de doos open. die. Uh, ik heb ook al scheiliger <laughs> Hij, hij knipt hem nu in. Ah, nee. Wat is het? De Willekantse dato verpat. het Wat is dat dan? Wat is het een bom? Trustproductie. Nou, nou, een briefje. Ja, oh. Jij mag een briefje voorlezen van nee, de luisteraar. Maar. Gerard kan dat heel goed met zijn soele stem. Baby. <laughs> <laughs> nou, dames. <laughs> Flikker mooie. Heel goed. Dames, hierbij van de oude Cowhorst-servers. Oh, hierbij oh. één van de oude Cowhorst-servers. Bij de stroomtoevoer is ergens iets niet goed gegaan.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 We zijn nog steeds bezig om die doos uit te pakken. Zo mooi gelaten dat iemand dat bij de, die. Oké. Okay. Ja, dat we er eigenlijk. Ja, ja. ja. <laughs> oh, he, he. <laughs> nou, Diane en en een surfer gaat het raam uit. Het is echt een ding van. Uh, wat is het? Ik denk wel 75 centimeter bij, uh, bij een goede 50. Ja, en dat ding. Uh, dat is apparaat iets waar? Ook. Ja, dat Oh, dit gaat, gaat een knalletje worden hoor. Het, uh, Ik om, zou het gewoon heel hard gooien. Voor een memorandum. Heel hard. Het. Het. Ja, ram. Ram. Wow. Daniel ah, ben je er klaar voor? Nou, weet je mag hoor. Ja, doe maar! Doe maar! In e, twee! We zijn wel blij! Dit was een mooie zeg, he. De mooiste server die ooit in het raam gehoord is. Oh, Zag hem eventjes, die, die wave rijden. Oh, wat een lekker gevoel is dit. Ja, hè? Goed hè? En daarom krijgen we al die A-sterren hier. Ja. van puur vanwege dit uh, hot ja. item. Ja, dat snap ik wel. Ja, meer wordt het ook niet hoor. Dit, dit was het. Dit was een was een beetje, oh. <laughs> Koffie. En doe dan maar rosé. Ach ja, en een rietje erin. Ja. ja, Heerlijk hoor. Dit is Duffy. vinger er niet op leggen, maar Stennis die Sorry. zei van de week, nou wat, wat, ik, wat ik niet helemaal voelde bij dit, uh, bij dit liedje, bij dit combo, en uh, Stennis kon nog af en zeggen, het is eigenlijk gewoon een grote uh, White Stripes rip-off. Ja. En dat is het. Hij zegt ja, wel goed gedaan. Ik denk, ja inderdaad, maar ik, het is, dat was het. Ik denk, wat is het toch? Met, <lacht> er was iets met dit ding, ja, ja dat is waar. En dat het? is het. Het is, ja. Maar, maar ik mag, vind het gewoon een goede plaat. Dat mag toch? Fuck the shit man. Hey, goede okay. plaat. I know what I am. In dit geval is het een extreem goede plaat. VFM fm en daarvoor... met Mercy. Sorry. Eefje, goedenavond. Goedenavond, Even hey. Eefje Stierings. Ja, klopt, hallo, goedenavond. Hoe is het met je? Ja, prima. Beetje je Beetje serieus? <laughs> je ja. god.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 Ah! En dan eh... Nou ja. Nou, ik hoor een kleine idee. Ik heb het begrepen, dankjewel! Prima! In een joking kind of way natuurlijk. denk dat. Ik ben zo braaf geweest deze week op kantoor. Je bent hartstikke braaf geweest. want je was wel zo braaf. Anyhow. Het mag ook wel moeilijk zijn Eefje, want het gaat wel eventjes om kaarten voor rockwergden natuurlijk. hè? Ja. Ik heb het begrepen, nou dat zou wel helemaal tof zijn. En voor de zaterdag ook. Gewoon de voor de zaterdag. Twee stuks Ramstein, Pink, Gossip, The Temperature. Het dus zijn even een paar, een paar namen die daar staan, dus wie uh, nou, ga, gaan we bellen? Heel mooi zijn. Even, wie gaan we uh, bellen? Uh, jullie gaan mij bellen, mijn vriend Patrick. Ah, Oké, okay. de, de man met de laptop.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 Dit is de allermoeilijkste geheime woord ooit. Echt zo ja, Dit is toch echt een kut woord, man? Ja. echt? Ja, elf letters. Doe nee, je, je bent een held, also, heldin als het ah, je lukt. Anders fluistert je er wel wat in. Oh, ja, dat is ook waar. Hey, doei, doei! Hé Patrick! Hé hey, schatje, met mij! Ah, ik ben op de radio! De Dat ben je niet! Oh, ik hoor je stem al! Ik wacht op je de radio te luisteren. Dat is helemaal niet de bedoeling. Oh, ik Liedertje moet mijn gedachten zetten. Wacht even, dan val ik. Oh, oké. Okay. Dus. Lievertje, luister eens. Ja. Um, ik, ik ben op zoek naar een woord. Ja, ik zit te luisteren. Ik heb het al gehoord. Pet voor drie dubbels. Oh, ben ik nou echt op de radio? Nee, toch, Chip. Oh, Chip, kijken. Nee, Chip, we doen niet. Ah, ah oh, ah, ah, wie stil. Oh. Dus, ik blijf respect. Wat moet ik doen?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 finir alors on dort. You op vrijdagavond in extra weekend op de vrijdagavond. Ja, dat is dan een logisch gevoel. Oh, extra weekend. Wij ja. We dus. um, nemen met pijn in het hart verlont nou. afscheid van uh, Dien. Maar niet voor lang, want ik denk dat ik binnenkort een doos met uh, met allerlei. Uh, ja, die kom ik niet. Chemische, chemische middelen. Ik. Nee, nee, nee, nee, helemaal niks chemisch. Pas op wat je nu gaat zeggen. Is het plantaardig? Is het graszaad? Goed. Maar wel fosfaatvrij. Ik toch? zal zorgen dat <laughs> het. Het Nee, echt niet. Dat het hier maandag is. Ik zal voor jou ook nog een paar leuke potten of voor jullie een paar leuke potten erbij laten doen. shampootjes en dingetjes. Mag, mag ik serieus wat vragen? Ik heb een heel moeilijk huidje. Ja, maar hij het is wel haar liever. Hele Kof. moeilijke huid. <laughs> <laughs> heb je iets voor een moeilijke huid? Meneer Keunen, zei ik. Meneer oh ja, dit dit is sorry, die oude sorry. Meneer sorry. dat weet ik echt Keunen. hoor. Goed. Uh, wat zei jij? Wat wil je nog zeggen? Um, nee, dat was het eigenlijk. Ja. Ja. Maar we nemen uh, dus contact met jou op: als Gerard in zijn kuur zit. Ja. En ook zeker ook na afloop en ja, ja. extreem benieuwd naar, uh, naar de gevolgen. Zullen we, de, nou goed dan heb je het maandag, maar zullen we het gewoon vrijdag tijdens extra weekend ja. voor het eerst uh... de erop sluiten? Ja, dus goed. Ja. Maar ook echt in de uitzending, krijg ik nog een koptelefoon op? Ja, toch? Geloof Nee, dat is Goor. Nee, dat vind maar het, ik ook het, het vies. is een andere. Heb je een eigen telefoon of niet? Nee, ja. overal. Oeh, Goed, overal wat is... zit je Vind je nou aan elkaar? Ja. ben je toch een idiote man, hoor. Yes. Jongens, jasjes. Nu kan het nog. Kijk maar even snel, een schatje. Binnenkort <laughs> voel je je. Maar je, je kan het kijken, een want volgens mij aankomen aankomende woensdag. Ja, nee, dat is een andere. Nee, In een of afla Nee, maar ik kan net zeggen, er is een meneer die dat dus ook gesprenkeld krijgt. Maar volgens mij hebben die of gehad, we gaan die nog krijgen. Oké.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 Big nou, ja, Bigman! Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik vind het een uh, spannend verhaal hoor, wat, uh, wat er met jouw kruin gebeuren ah. gaat. <laughs> ik vind het echt heel sneu, ik voel me heel zielig ineens. Nee, ben je gek. Je, je, je, je, je kunt het fantastisch uh, nu al hebben, gewoon je hoofd. Maar het wordt alleen maar nog beter. Ik word nog meer dat je zegt van nou, dat ziet er kids uit. Ja, nou, mijn hoofd ah. kan een hoofd hebben, ja. Ja, ja toch ja? Ziet er lang op gaat zitten, is niet erg. Nou, het komt gewoon experimentaal. Ja, ik vind het spannend. Ik vind het echt spannend. Een rare ding we eigenlijk. We hebben onze, onze benen al gehast in de uitzending. Ja, een van de eerste afleveringen was dat, hè? De tweede of derde. Maria, ja, laat je nu inzaaien door uh, door Diane. Op dit moment kijkt hier naar mijn been. Sorry. Wat is er in godsnaam met je hand? Zag je dat? Hoor ja, je wat hij ja, zegt? Nou, jongens, meisjes, dit is MGMT, Nu op We'll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 Zometeen na hier een nieuwe aflevering van... De Rooney! Met... Ja! Rooney McKay! Ja, ja. En Kevin! En oh god, er wordt echt nog een foto gemaakt van je haar door, Diane. De Vengeance, nou moet je moet goed zoeken. De, de, de Vengeance! Oh, de Vengeance! in De Rudy. Oh! Oh! De volgende boodschap is niet bedoeld voor mensen waarvoor deze uh, niet bedoeld is. E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan?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 Voetbalclub Top Os is gedegradeerd uit de Eerste Divisie. De ploeg verloor vanavond in Maastricht met 5-1 van MVV en eindigt daardoor op de laatste plaats in de Jubilair League. Het is voor het eerst in 40 jaar dat een club uit de Eerste Divisie degradeert. Top Os moet volgend jaar verder in een nieuw te vormen topklasse tussen de amateurs en profs in. Top Os kwam 19 jaar geleden in het betaald voetbal. Op het tennistoernooi van Barcelona heeft Timo de Bakker... verrassend de halve finales bereikt. In de kwartfinales versloeg hij de Fransman Tsonga in drie sets. Het was voor het eerst dat de Bakker een speler uit de top 10 versloeg. Hij komt in de halve finale uit tegen de Zeudeling. Het weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt vannacht in het binnenland tot rond het vriespunt. In het noorden kunnen mistbanken ontstaan. Morgen overdag volop zon. En er wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ANDEW verkeersinformatie. staan twee files veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de Ring van Amsterdam, de A10 Zuid-Richting Den Haag, staat tussen de Rij en Knoppenten Nieuwe Meer 2 kilometer. Op de A28, Zoll-Richting Amersfoort, tussen Strand Norsthorst en Nijkerk 4 kilometer. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio.